Een uur. René van Brakel met het NOS-journaal. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders in Rotterdam... heeft een ongelukkige start gemaakt. Een van de zes beoogde wethouders kreeg niet genoeg steun van de gemeenteraad. Het gaat om Ingeborg Hoogveld van Leefbaar Rotterdam. De raad hield de benoeming tegen uit vrees voor belangenverstrengeling. zegt de vrouw van topambtenaar en oud-wethouder Marco Pastors. Haar plaats wordt nu ingenomen door Ronald Schneider... waardoor er geen vrouw zit in het Rotterdamse college. Staatssecretaris Steven wilde Margeaussee meer laten controleren aan de grens. Dat zei hij tijdens het spoeddebat over de toename van asielzoekers. Nu al patrouilleren teams van de Margeaussee incidenteel vlak achter de grens. Vanaf juli moet dat vaker gebeuren. Hij wees er wel op dat de teams niet kunnen voorkomen dat asielzoekers Nederland binnenkomen. Hij hoopt vooral dat er meer duidelijk wordt over een mogelijke mensensmokkellijn... dat volgens hem de forse toename van asielzoekers verklaart. Alle verdachten van de vechtpartij in Gulpen zijn vrij. Ze mogen de rechtszaak tegen hen thuis afwachten. Ze worden ervan verdacht dat ze begin deze maand een man van 19 uit Mechelen hebben mishandeld na het stappen. Het slachtoffer kwam ongelukkig ten val en raakte in coma. Hij ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Er zijn zeven verdachten van wie er drie zouden hebben geschopt of geslagen. Zes homoseksuele Marokkanen moeten in hun land de cel in, onder meer vanwege homoseksuele handelingen, dat melden media in Marokko. De zes werden opgepakt, nadat de vader van een van hen had gezegd dat de vijf anderen zijn zoon tot afwijkend gedrag hadden aangezet. Op seksuele handelingen tussen hetzelfde geslacht staat maximaal drie jaar cel in Marokko. De zes zitten ook vast vanwege prostitutie en openbare dronkenschap. Het weer, de bewolking lost vanavond op en vannacht is het vrij koud. 3 tot 5 graden, morgen zonnige periode en 16 tot 19 graden. En het weekend warmer. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yes! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Is er al. <laughs> ik zit gewoon uh, zo uh, inspannend uh, te praten met, uh, met mijn gasten. En dan ineens uh, merk ik ineens dat ook uh, de plaat uh, afgelopen is. Uh, dit is uh, de single All in All uh, van de, de Cosmic Carnaval. Een paar weken geleden had ik uh, hier een interview uitgezonden... bij Alternative FM met uh, Nick Schuid, de frontman van de band. Uh, dat hebben we hebben toen even Alternative XL gedoopt. Het was uh, de dag dat ook uh, de vrienden van Julius hier in de, de studio waren... En deze uh, heren die zijn, uh, of deze heren en één dame moet ik erbij zeggen, die uh, hebben dus dit als single uh, uitgebracht. En het uh, gaat wel, uh, dacht ik wel prima uh, in dat opzicht. Um, ja, we zijn uh, aangekomen in het uh, tweede uur. ja, ja, ja, ja tuurlijk. Uh, de, de wereld bekeken door, door een postbode als hij hier loopt door Zandvoort. Ja, want uh, dat, dat, dat mogen we niet uh, nalaten. Straks krijgen we nog een uh, gedeelte. Misschien uh, wel, uh, wel meer. Want uh, uh, ja, het is Ik heb een, er uh, nu nog twee. Dus je hebt nu het... nog, twee, uh, nog twee blokken. Nou, dan gaan we met uh, deel 2 beginnen. Is okay. dat uh, goed? Prima. ja okay. Dan uh, doen we weer een fragmentje uit Zandvoort... in de perceptie van de zingende postbode. Geschreven in 2011, maar het is eigenlijk nog steeds uh, van toepassing. In een van de zijstraten van de burgemeester van Alverstraat hangt op de gang van een wooncomplex... een reproductie van een schilderij van Paul Gauguin. Waar komen we vandaan? Wie zijn wij? Waar gaan we heen? Dat heb ik me vaak afgevraagd. Als ik weer eens bijna werd gebeten door die hond uit de Willem-Kloosstraat. Overal in Zandvoort trouwens. Agressieve keffertjes. Honden die er zelf niet uitzien. En dan ook nog de arrogantie bezitten om in broekspijpen mee te kunnen happen. En dan heb ik het niet alleen over het woonwagenkamp op het Keesomplein. We gaan naar Zandvoort, al aan de zee. Net als u ken ik alleen de eerste regels. Een refrein of couplet kan ik niet zingen. Maar ik wil in elk geval nog even stoppen op het kerkplein. Om de langslopende lieden te aanschouwen op een terras in de zon. Met een glas rosé in de hand. Dat was uh, het tweede gedeelte van uh, dit, dit fijne gedicht, uh, wat jij uh, in 2011 uh, hebt uh, geschreven. Met, uh, voor, uh, dat de aanleiding was, was voor een kunstmanifestatie dat in Zandvoort. Ja. Uh, met in. onze dichter aan zee, Adam Mol. Ja. Uh, wij hebben ooit nog daarvoor ook een dichter aan zee, en die heeft Jarl in levende lijven ontmoet. Dat was Mark, Mark Atomiss. Zeker, ja. Uh, heb je nog uh, spreek je hem soms nog wel eens? Of? Nou, heel af en toe nog wel eens via Facebook en ja? uh, ik zie wel eens wat dingen van hem voorbij komen. Dus, ja. Uh, ja. Uh, want uh, die avond uh, dat, je, dat hij er was... Uh, hebben jullie ook nog af en toe uh, even wat woorden gewisseld. Van, uh, is het dan ook een beetje uh, ja, dichters onder elkaar van... hoe doe jij dat nou? In, uh, de, de, uh, ja, hij heeft me nog wel een tip gegeven. Want ik dacht ja? van ja, je, hij heeft natuurlijk veel meer ervaring. En hij zei ook van elke dichter moet een kop en een staart hebben. Dus, dus ja. dat heb ik altijd onthouden. Dat is ja. uh, de tip die hij me gaf. Ja, ja dat, dat klopt wel. Als ik nu kijk naar, uh, naar datgene wat, wat je nu doet... Het uh, is heel simpel, uh, simpel uh, advies wat hij gegeven heb. Zie ik het ook terugkomen. Ja, ik heb niet helemaal kijk op, op, op het werk. Maar als ik dan. Uh, op, op, op de techniek, laat ik het anders, anders zeggen. Maar als ik er dan uh, naar kijk, dan zie je altijd wel nog weer aan het eind. Zie ik dan weer ineens. de regel waar je mee begon. zie ik dan weer, weer terugkomen. En ja. dat, uh, dat, dat vind ik dan wel weer. Ja, dat, dat is een stukje. Uh, ambacht wat je dan eigenlijk hebt. Uh, doe jij dat ook? Ik doe dat soms ook wel eens ja? inderdaad. Ja, ja, ja. Nou ja, ik heb hebben dus ook, ik heb ook een, een, eigenlijk een lied. Dat is een soort gedicht op, uh, op muziek. En dat heet... Als je post moet bezorgen op de Engelandlaan. Daar komt geen einde aan. Daar komt geen einde aan. dat gaat dus <laughs> over de Haardemse Engelandlaan. Ja. Maar dat komt dan Schalkwijk, hè? Ja, ja nou, Schalkwijk. Nou, ja, ja. Ja. En dat komt dan ook steeds weer terug. Europawijk. Europawijk, ja, ja, dus, ja, ja, ja. Kijk, ik, de, de net gaat die dame daar net weg. Maar die moet ik ook eventjes misschien arresteren. Maar dan zou, hè, Want oh, zij okay. doet het Zandvoert Museum. Ze Jansen. Oh, dus uh, okay. dus uh, bij deze zou ik uh, wel eens even kunnen een balletje op kunnen gooien voor... Nou, komen jullie eens een keer een, een, een stukje doen. Ja, oké. Okay. En we, onze optredens zijn meestal wel kort en krachtig. Dat ja. vinden we prettig. Ja, ja. Dus om, omdat het ook om gedichten gaat, ja. is de spanningsboog altijd wat kleiner. Want ja. uh, mensen moeten voor gedichten natuurlijk toch even luisteren. Ja. Dus, dus we doen meestal korte flitsende optredens. En we komen soms ook zelfs bij mensen thuis. ja We zijn te bestellen. Zijn jullie te bestellen? We zijn te boeken. Ja, voor, een voor een appel en een ei. Maar dan niet letterlijk op. <coughs> op dat. Van malten dan de lap zijn te uh, boeken. Ik zou bijna zeggen, uh, de mensen die dan. Uh, joh, uh, nou, ze komen wel, hè. Hier heb je een appel. Hier heb je een ei. Het is heel letterlijk, neemt. Nou, en, uh, uh, uh, ja. Maar zo letterlijk moet je het niet nemen. Dus. Nee. Uh, goed, uh, ik, ik ga eventjes naar het album. Uh, Boudewijn de grote en de Lage Landen. Boudewijn de grote stond vandaag toevallig ook weer iets in het Halems Dagblad, zag ik. Ja, gisteren had hij zijn laatste optreden van zijn tournee met band. Hij ja. wil eigenlijk gaan stoppen met de band optredens, Omdat ja. dat zwaar wordt. Dus, en hij is onderscheiden. Hij heeft een, een soort van... Uh, oeuvre-award gekregen, ja. ontvangen. En, uh, maar goed, het is natuurlijk... Daar bij Boudewijn de Groot begint eigenlijk... Ja, voor onze generatie alles zo'n beetje. Ja. Van, uh, van Nederlandstalige muziek... dat is ja. natuurlijk zo'n uh, keizer... van uh, samen met uh, tekstcijfer Lennart Neig... niet te vergeten. Ja. En even kort vertellen. Uh, uh, Boudewijn de Groot heeft... Na, twee jaar na het overlijden van Lennart Neig, heeft hij een avond georganiseerd... Uh, in de Philharmonie in Haarlem, in de ja. Grote Zaal... Uh, waar hij alle liedjes ging spelen... die hij met Lennart geschreven had. Dat was verdeeld over drie blokken. Yeah. Dus middagblokken, uh, vooravond en avond. En nou, Dat was een fantastische beleving. Yeah. En toen heeft hij voor het eerst dit lied gespeeld. Ja. Nou, Trek 11. Ja. Uh, het lied over het hoge duin. En dat is een, een van de laatste teksten... die Lennart Neij heeft geschreven. En het gaat ook over de liefde. Maar hij zit dan ergens bij dat hoge duin in Bloemendaal. Mm -hmm. Hij zou naar Zandvoort kunnen kijken... maar hij kijkt in dit lied naar Haarlem. Naar de stad waar alles begon. Daar ligt achter de duinen de stad waar ik begon. Als groene bloemen tuinen licht kennen mijn land in de zon. De bloemen lanen, de sloppen van de stad, waar ik een toekomst droomde, die ik morgens weer vergat. Ik dwaalde in vele steden in donkere stegen rond, op zoek naar wie ik lief had en die ik nimmer vond. Maar ik ook ging ter jachten op buiten nieuwe. Hier blijft zij altijd wachten, hier vind ik altijd rust. Opgestoken, er komt een storm van zee En weer blijft mij niets over dan rusteloos en mee. Zo ben ik ver van alles vervreemd van wie ik had En zal toch nooit vergeten De duinen en de stad. Ja, en dat waren ze. En op het moment dat ik dan zit te kijken van... waar is mijn techneut? Dan is hij er niet. Maar hij komt binnen. Hij komt binnen. Ik denk... Ja, ben je er klaar voor, Marcus? Hij loopt nog even gauw naar... Oh, ik zie het al. Ik zie het al. Er wordt iets klaargezet. Uh, van een camera. En er zit ook in dat cameraatje zit een filmpje. Uh, waar een filmpje mee gemaakt kan worden. Dus uh, dat gaan we zo allemaal beleven. Uh, nu is het uh, tijd uh, voor uh, twee nummers van Van Malta en De Leveren. Het ja, zit, zit er echt goed in hoor, jongens. Is, uh, ja, je begint er goed in. Je groeit ja, uh, in je dus rol. Uh, dat komt wel goed. Um, Jarl, ik kijk jou aan. Want jij, ja. uh, jij hebt uh, je bundel weer voor je. Dus, uh, ik heb mijn, mijn tweede bundel tot in mijn diepste zijn. Uh, het, het lied uh, Tranen is ontstaan uit twee gedichten. En ik doe daar eentje van. En dan ook met uh, nog wat eigen inbreng en dingetjes allemaal bij elkaar is het traan geworden. En een van die gedichten waar het uit is gehaald, heet Onbegrepen. Ik voel me alleen... Alleen met mezelf. Ik probeer haar mij te laten begrijpen. Maar mijn woorden verdwijnen als sneeuw voor de zon. Ik voel de pijn van het verleden. Waar het allemaal begon. Ik raak haar hart en kwets haar. Ik probeer dingen uit te leggen. Maar ze komen niet binnen. Ze dringen niet door. Een gebaar. Ik voel tranen als een rivier van verdriet. Stromen ze door heel mijn zijn. Ik wil alleen maar alleen zijn. In de donkerte voel ik mij eenzaam en ben ik heel klein... begrepen, mijn woorden verdwijnen als sneeuw voor de zon. Ik praat met haar, maar zij wil niet weten van wat ik vertel, niets dringt meer tot haar door en ik voel tranen als rivier van verdriet. Die vier die stroomt door heel mijn zeil En ik wil schuilen heel ver weg Want ze kent me niet Ik laat haar gaan, ik laat haar vrij Straat. Ik kijk naar de wereld, ik kijk naar de mensen in mijn eigen stad. Ze lopen voorbij, ze zien mijn verdriet niet. Niemand ziet dat ik ooit gelukkig was. En ik voel tranen als een rivier van verdriet. De rivier die stroomt door heel mijn zijn. Oh, oh, oh. En ik wil schuilen heel ver weg Want ze kent me niet Ik laat haar gaan, ik laat haar vrij En ik voel tranen als Een rivier, een rivier van verdriet Een De rivier die stroomt door heel mijn zijn. Oh, oh. Ik wil schuilen heel ver weg want ze kent me niet Ik laat haar gaan ik laat haar vrij Ik laat haar gaan ik laat haar, haar vrij Ja ja ja ja ja ja dat was het eerste uh, nummer van het blokje van twee. Het uh, laatste blokje dus uh, van de nummers van twee. En nu, uh, ja. ik denk dat ik wel weet wat er gaat gebeuren. Want dat is het nummer waar ik uh, denk, ding, dacht ik. Dit ja, ja. Uh, moet ik hebben in mijn studio ja, ja. hoor. Want, uh, het, is, uh, het is niet uh, werkelijk gebaseerd op een gedicht van jou. Maar het is geschreven op... Uh, uh, ja, ja, Jarrels lijf eigenlijk ja. uh, Op hoe hij uh, in de wereld staat En uh, dat is inderdaad met, die, met dat positivisme En dat ja. vond ik uh, prachtig En uh, Jarre woont ook bij het water Hij woont dicht bij het Spaarne in Haardem ja. nou, Het Spaarne dat uh, komt ook terug bij Boudewijn de Groot en Lennart Nijg ja. En uh, daarom vond ik het mooi Om deze tekst op deze manier Over hem te schrijven En hij gaat het zelf zingen Het heet een plek in de zon Hola. Dicht bij het water, mijn veilige haven. Aan de rand van het water, op begaande grond. Voel ik de aarde onder mijn voeten, mijn plek in de zon. Van waar ik de wereld wil begroeten, mijn veilige haven, mijn plek in de zon. Ik pak je hand. Ik zal je kussen, ik laat je stralen Je zal zijn als de zon, zo wil ik zijn Zo wil ik stralen als een warme groet Wil ik zijn als de zon, zullen de wereld Samen begroeten, mijn veilige haven Mijn plek zon een plek Van PM de Lever. Ja, ja, ja, ja. Dit was dus de tekst en de muziek van PM de Lever zelf. En we gaan eventjes nog voordat we het uh, nummer wat Jarl heeft uitgezocht. nog even met de, de beide heren praten. Uh, de, de, de live set zit erop. Dus uh, nu hebben we nog even gewoon ruim de tijd om over uh, allerlei ditjes en datjes uh, nog te gaan praten. Um, <coughs> eerste reactie, wat vonden jullie ervan? Wat vonden jullie er zelf van? Om hier op te trainen? Ja, ja superleuk. Trainen, ja? Maar, heb ik nog nooit zo meegemaakt om dit zo te doen. Dus ik vind het echt uh, heel erg leuk. Ik heb er echt van genoten. En, uh, ja. Ja. Ja, en nou is er een, een. Ik zei het al, die Jan Kweenberger uit, uh, uit Haarlem. Die had. Uh, je zei iets over, over jou, PM de Lever. Uh, nog even Geen, reclame ja, maken. Of... Over. Hey, hey, nou, het gaat over... De, de, ze hebben dus bij Haarlem 105... Uh, doen ze mee aan Gitaardem. Gitaardem, is, uh, ja. uh, nou ja, is natuurlijk een heel leuk fenomeen... bedacht door de gebroeders Speelman. Ja. Daan en Joost Speelman... In het kader van het Glazen Huis en Serious Request. wat in december gaat gebeuren. Ja. En uh, de geboorte speelmannen zijn regelmatig te gast bij uh, Gielbele. Ook een Halen trouwens. Ja ja, ja, ja, ja. Wereldrecord. En dat hoeft allemaal uit de de ja, en zo. ja, ja. En, uh, Jacqueline de en ja. het hele zootje. Ja. Uh, uh, dus zij hebben bedacht: Gitaardem, dat is leuk. Van, uh, Gitaardem is een. Uh, we laten een gitaar bouwen. En uh, Haarlemse artiesten of, die een link met Haarlem hebben. Die uh, gaan een speciaal lied schrijven op die gitaar. Gecomponeerd ja, uh, op die gitaar. Was een, ja, was een eigenlijk... nou, dat is hartstikke leuk. En uh, dan hebben ze elke maand, de, elke laatste zondag van de maand... tussen vijf en zes een uh, live uitzending in het Patronaatcafé. Café. Dus ja. hij uh, uh, heeft mij even gefeestboekt, zoals dat heet. Van, ja. Maak even wat reclame. Want of, uh, zondag de 25e mei mm -hmm. is dan weer uh, de tweede uitzending. En daar komen bijvoorbeeld komt daar uh, de dames van Zazie, het trio Zazie, jou nog niet bekend, hele leuke uh, vrolijke nummers en uh, uh, de Gitaardummer. Uh, of zij hebben een, een competitie de, gemaakt. Ja. En uh, nou, uh, ik geloof dat Jorik van, van Jorik Noorden... Jorik van Noorden, ja. Die komt ook, ja. die komt ook. Nou ja, en uh, John Schorel, uh, journalist voor de Volkskrant... maar ook een hele goede dichter, John Schorel... Ja. Uh, woont in Sparendam en die uh, gaat het hebben over de gitaar in de literatuur. Dus, Kijk, dat is altijd heel nou, erg bijzonder. Dus dat zijn leuke dingen. Ja, um, want uh, met het noemen van Giel Beelen uh, hebben we ook... Ja, hij heeft zelfs nog een uh, link in Zandvoort. Het schijnt uh, dat hier ook... Uh, of tenminste, de uh, familie heeft er sowieso gewoond. Of schijnt er nog te wonen. Dat, dat weet ik niet precies. Maar ik heb hem ooit nog eens een keer hier geconstateerd in, uh, in Zandvoort. En toen dat hij gewoon nog een... Uh, ja, hoe noemen ze dat? dat? Dat hebben we één keer in de maand. Een broodje van de Molly Burger zat hij hier uh, te nuttigen. Bij oh. een van de drinkrestaurants Eetcafé. Uh, die we hier in de, de verlengde haltestraten bezitten. Daar okay. zat hij uh, uh, okay. gewoon een keer uh, te kragen Dus... Uh, ja, maar nu is uh, Giel uh, druk bezig om een record, ja. <laughs> een wereldrecord radio maken, 190 uur. Dus ja, ja. Uh, uh, uh, nu schijnt het uh, zo te zijn dat hij een uh, beetje al, uh, bijna op de helft al zit. Dus oh. dat gaat al uh, de goede kant op. Lijkt mij heel lastig Dus ja. je dus uh, heel, uh, heel weinig mocht slaan. Dus, uh, maar goed, ik vind het uh, wel even leuk als we dat gitaarlem eventjes uh, benoemen. Uh, dan is onze vriend Jan aan de andere kant ook blij... Hebben we ja. toch gedaan, Jan. Dus ja, ja, ja, vinden we ja, ja, toch ja, ja, ja. wel leuk. Ja, ja. Haarlem 105. Uh, yeah, zo, ik zeg, ik zeg altijd. Ik heb ook uh, hier op de Heenweg. Rankineus zit ik niet in elkaar. Dus uh, het is altijd uh, goed als je elkaar uh, een beetje gewoon uh, een hand kan helpen. En uiteindelijk doen we het voor de muziek. En, ja, zeker. En uh, bedoel, Haarlem heeft naar nou, mijn idee best wel heel veel uh, op muzikaal vlak voortgebracht. Je, ja, nou, Jacqueline Galvaart is niet echt een halemer. maar nee. we hadden het net uh, buiten de uitzending over, om over Chef Special, ja jou ja, ook wel bekend, geweldig bent. en ik ga even heel brutaal weg, maar ze zijn hier ooit begonnen, dus ja uh, het zegt wel wat natuurlijk. Uh, ja, zeker, maar uh, we, we hebben natuurlijk ook wel een traditie in, in het haar nou we hebben natuurlijk net Boudewijn de Goot al uh, ja, laten genoemd, voor, maar met Lennon Nijg, dat is ook wel een halemer. Maar... En Exception. ja dat was een uh, band die uh, de, de prachtigste klassieke symfonieën uh, tot popnummers uh, ja. uh, heeft teruggebracht. En uh, nou geweldig. En we hadden het net over Jork van Noorden. Maar die uh, Noorden. Is, het is alleen, uh, dat is een vrij recente band. Maar die heeft het niet gered als de Hype. De Hype, maar hij is solo. Hij ja. uh, doet ja, ook wel even. Uh, ja, Jorik doet nu alleen. Ja, en uh, natuurlijk Niels Geuzenbroek. Niels Geuzenbroek heeft onlangs uh, een liedje geschreven met Laurie Lieberman. Kijk. Kijk, wat weer heel erg leuk is, is dat Laurie Lieberman ook weer overal uh, gelinkt aan is. Uh, met, met enkele Nederlandse... Uh, ja, hoe we nou weer een Muzikant, hè? Dus, ja. uh, dus die, die, die komt overal uh, erin voor. Komt overal terug. Uh, ja. wat, wat je zegt, Niels Geuzenbroek. Maar uh, Lori Lieberman komt waarschijnlijk hier ook nog een keer langs. Dus uh, dat, dat zou wel heel erg mooi zijn als we dat voor elkaar hebben. En uh, als je het daar even over Zandvoort hebt, dan mm -hmm. heb je hier in, uh, op, op de Krocht heb je natuurlijk een fantastische Ja, Theater de Krocht. Ja, Theater ja. De Krocht. Ja. Oh ja, natuurlijk theater de kocht. Ja. Daar heb je natuurlijk die fantastische jazzconcerten die er elke maand zijn. Ja. Door de Stichting Jazz in Zandvoort. Ja. Heb je er ook iets mee te uh, Nee, mee nee, maar ik, ik, ik ga er wel eens een enkele er wel eens keer naartoe als oh, ik ja. tijd heb. En, uh, nou ja, Rita Rijs heeft ja. er nog op getreden. En uh, dat zijn natuurlijk... Uh, zijn dat dan een beetje ook jouw voorbeelden eigenlijk ook? Nou, oh. nou ja, kijk, ik, ik ben echt wel uh, van de popmuziek, hè? Ja, toch wel? Ja, zeker, zeker. Uh, zeg maar, uh, mijn, mijn uh, helden zijn Bob Dylan en uh, Neil Young. Ja. En uh, nou, Boudewijn uh, de, de Groot natuurlijk ook. En ja. Ramse Chaffee. Uh, ja. Als we nog tijd hebben, je weet het maar nooit. Ja. Maar uh, Willy de Veel, Ming de Veel. Ook, ook, ook een held. Ja. Uh, jij had van de week, of vorige week, had jij iets uh, geplaatst. Maarten van Roosendaal. Maarten van Roosendaal. Ja, is, uh, zeker. Uh, ook die is, een held. Die die, ja, ook een held. Maar uh, we, we hebben, ik had hier ook iemand anders uh, ooit uh, gehad. Johan Fransen. Die zei op een gegeven moment, ja het moet altijd eerst... Uh, moet iemand de pijp uitgaan voordat het weer. Uh, uh, voordat het Nederland uh, de, de werkelijke waarde van zo'n man. Uh, ziet en hoort. Uh, nou, Wat vind jij daarvan? Dat, ja, dat vind ik dan niet helemaal waar. Want, ja. uh, want de, de, maar de, het is wel voor een select publiek. Dat, ja. uh, hij, uh, waar hij gewaardeerd werd. Ja. En, en die kwamen trouw naar zijn voorstellingen. Ja. En er zijn een heleboel uh, prachtige voorstellingen, heeft hij gemaakt. Dus, ja. uh, en uh, hij, hij is vooral ook heel goed. Ja, die teksten zijn natuurlijk, zitten fantastisch in elkaar. Hij tekst ook ja. altijd helemaal uit zijn hoofd. Ja. En uh, soms lappe tekst, echt. Ja. En uh, dat pianospel. En dan, ja. Ja, dat, het was ook, uh, hij wordt omschreven als hij zat als een soort van, van, van, van, van nachtvlinder in een soort te groot pak ja. aan, de, aan de vleugel. Ja. En dan zat hij daar en dan keek hij het publiek eens even ondeugend aan. Ja. En dan zijn haar even naar achteren en dan hup, begon hij te spelen. En dat was altijd een magisch moment. Misschien wel van wel, dat ik jullie anders ja. Misschien is nog wel leuk. Ik heb toevallig... Nog een gedicht, als het tijd is, wat ik heb uh, gemaakt. Als inspiratie op een lied van Maarten van Roosstaal. misschien Dat is heel mooi dat je dat. Is leuk dat dus je dat nog heel even mag voordragen? Natuurlijk. Ja, ja, dus het, ik zet het er ook bij. Uh, dus het gedicht is gebaseerd op een lied van Maarten van Hoogstaal. En ik heb mijn gedicht Stapels Dozen genoemd. Ja. En het uh, gaat uh, zo: Jou. Ik zit alleen. Oh, in mijn sorry. Kom, sorry. ik even opnieuw beginnen? Ja, even het is live, ja, dan kan ja. alles ja. gebeuren. Toen ja, we gewoon weer opnieuw. Stapels Dozen. Ik zit alleen in mijn kamer. Stof bedekt mijn verleden. Zoveel dozen, stapels dozen. Zoveel niet uitgepakt. Zoveel niet afgemaakt. Zoveel niet bekeken. Dromen niet toegelaten. Nachtmerries niet afgesloten. Stapels dozen, stapels dozen. Ik loop door mijn verleden. Gebroken licht schijnt door een raam. Ik sluit de deur achter mij. Stapels niet gedaan. Wauw. Ja, uh, uh, ja, dit is heel erg... Uh... Tekenend. Dat, dat, was ook een beetje, dat kwam ook terug in dat uh, filmpje wat jij van de week op, uh, of vorige week op uh, Facebook. Had, wat uh, moe, gepost. Het, heet, ja. het nummer moe. moe. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Maar dat, en, wat, weet je wat ja. het uh, grappige was eigenlijk? Ik zat gewoon even wat op uh, YouTube te kijken. Dat doe ja. ik dan wel eens. En dan krijg je altijd van uh, verwante artiesten. Weet ja, je. Ja. En uh, toen kwam ik opeens op Maarten van Roosendaal. Ja. En ik denk van, hé, hey, leuk, dat ga ik even plaatsen. Ja. En toen zag ik pas later weer bij andere mensen die hadden gereageerd ergens. Dat hij dus ook op die dag jarig was. Nou ja, ja. het is gewoon een soort toeval. Maar ja. ik vind het wel iemand die veel heeft betekend voor de Nederlandse liedcultuur. Ja, lied ja. ja? oké. Okay. Uh, ja. Nu weer terug naar Jarl. Uh, ja. Want uh, jij hebt iets uh, uitgekozen uh, dat, uh, dat, dat is Sol. Ja, Mo moet ik toch weer even denken aan onze vriend René van Kolm. Die, uh, die heeft precies op de stoel gezeten waar jij nu ook zit. Dus, okay, uh, dus dat is een hele. helemaal een heilige stoel geworden. Ja, ja, ja. Dat is een heilige stoel. Ja, uh. En uh, mooi ook ja. en dat uh, Doe maar uh, hem ook weer terugnam. Ja, dat is, uh, het is een schitterend verhaal. Je moet het maar eens lezen. Ik weet niet. Het boek Heroïne Godverdomme moet je. Dat, dat, is, dat is van René van Column wat hij geschreven heeft. Dat is een verslaving. Ik zal eens kijken. Ja. Maakt niet uit, maar jij hebt. Uh, we gaan bij jou uh, heel ver weer terug in de tijd. Ja, uh, de Temptations. Waarom ja. de Temptations? Nou, ik vind gewoon dat liedje wat we dan zo meteen. Mike Girl, dat vind ik gewoon zo'n. Mooie, vrolijke tekst en zo. Er zit ook zoiets in, vind ik van mezelf. Van het kan donker zijn, een cloudy day, maar er is toch ook weer ja. licht. En ik, ik houd ik van zo. En ik vind het gewoon een, echt zo'n positief gevoel hebben dat nummer. Ik word er altijd blij van. Ik heb altijd lach op mijn gezicht als ik dat nummer hoor. Okay. Ja. Nou, daar komt hij. My Girl van The Temptations. In ieder geval twee memorabele momenten toen ik dit nummer draaide. De eerste keer was dat Ruud Hartong, de manager van King Forward, ermee kwam. En die zei van, dit is toch wel zo geweldig. Dat zou je echt eens moeten horen. Dat is gemaakt door, door Naal Rogers. Die deed de productie van, van het nummer. En uh, Pharrell Williams, die we natuurlijk uh, kennen van Happy... die, uh, die heeft hier de vocale voor zijn rekening genomen. En Daft Punk was uh, de uitvoerende artiesten. De tweede keer, dat was in februari... toen wij de auteur van het boek uh, Heroine Godverdomme... Uh, René van Kolm hier in de studio hadden. Uh, die had uh, een arsenaal aan R&B Soul bij zich. En dat bracht ons eigenlijk weer een beetje terug... in de periode dat Ferry Maat uh, flink bezig was... Nog een persoonlijk bericht naar uh, de heer Maat uh, gestuurd van... Uh, ja, wij waren wel fans, uh, René van Kolm en ik hebben dat vastgesteld. Krijgen we nog een antwoord uh, terug? Nou, hebben we het toch niet voor niks gedaan. Dus uh, dat is altijd wel leuk als je dan ook van de uh, godvader van zo'n programma... dan nog een antwoordje terugkrijgt. Uh, uh, dat, uh, dat was het uh, eventjes voor, uh, voor twee uh, nummers achter elkaar. Uh, eerst dus de Temptations, de keuze van Jarl uh, met uh, My Girl. En daarachter dus een uh, hippe uh, uitvoering van... Uh, nou ja, het is een, uh, was er gewoon een nieuw nummer. Uh, en uh, dat was ook Sol. Um, PM, te leveren. Want we hebben natuurlijk nog het, uh, het, het, het laatste. verhaal van, van jou... Uh, uh, uh, hey, door de ogen van een postbode bekeken de zijn Badplaats. Nou, uh, vertel. Ga, ga door als ik jou was. Oké, okay, daar komt het laatste deel drie. Lopend door Zandvoortse straten, vraag je je af waarom er nog niet eentjes vernoemd naar Toon Hermans, keizerin Sissy of Simon van Kolm of Johnny Kruikamp Jr. Johnny's vader mocht ooit een jubileumvoorstelling spelen onder de titel Gouwe handjes. Als Johnny Jr. nog eens jubileert, zal de voorstelling heten Losse handjes. Een straat vernoemd wellicht naar de schrijver L.H. Wiener die hier opgroeide, maar spuugt op Zandvoort. De bestuurders van Zandvoort verantwoordelijk voor dat lelijke circus... gebouwd door een architect die te veel paddo's heeft veroorbeerd. Als we dan toch alle bomen in Zandvoort willen kappen... haal dan dat circus ook maar neer. We gaan naar Zandvoort al aan de zee... en we eindigen bij het Louis-David-Carré... waar de beroemde zanger en stand-up comedian... avant la lettre Lou Bendy nog heeft gewoond... en zijn leven beëindigde in of voor die treurige flat... De man die ooit Hotel Lyon-Door in Haarlem bezat. en het lonken niet kon laten. en een veel te jonge meid trouwde. een vrouw die op zijn geld uit was. en dat allemaal in de Louis Davidstraat. Daar wil je nog niet dood gevonden worden. laat staan levend. Maar dit is vanuit de perceptie van de zingende postbode. Juist. Uh, dus. Uh... Uh, alle uh, uh, ja, uitlatingen die uh, gedaan zijn, uh, hè? dus Kunnen wij, geen hier... wij leggen er geen verantwoordelijke <laughs> vooraf. De, de verantwoordelijkheid ligt dus bij de auteur en degene die dit heeft voorgedragen. Dus als je de postbode nog een keer uh, Twitter treft. op uh, Facebook, ja, Facebook, Facebook of dan je hem, uh, met uh, je gewoon verantwoordelijke, kan je hem dan uh, aanvallen en uh, kan je zeggen: wat, wat heb je nou weer geschreven over onze supervisie Of vrienden, dat kan ook nog. Uh, ja. Ja, ja, nou ja, goed. Uh, het, is, uh, het, is, het, is, het is het allemaal. Um, ja, uh, uh, uh, dan, dan gaan we natuurlijk nog even het hebben over... Uh, over nou ja, wat, wat, wat jullie uh, nog, uh, nog in het vat hebben zitten eigenlijk. Uh, hebben jullie nog wat in het uh, vat zitten? Wat uh, optredens en dat soort dingen nog betreft? We hebben wat in het vat zitten en we hebben ook zelfs optreden... maar dat mogen we nog niet... Dus dat is dus geen verrassing. Nee. Maar, dat, uh, dat, uh, maar zondag dat, hebben we ook een opdracht. Zondag hebben we een opdracht. Want uh, in het weekend uh, zondag is de Vijfhoek kunstroute in de. Ja, We hebben net Je allerlei ja. galerieën die uh, kunst laten zien. En, en, en andere creatieve dingen. En wij gaan dan met z'n tweeën uh, van Malt en de Leven Huiskamer optreden doen. Uh, bij Mirjam Bros thuis. En uh, die gaat ook gedicht doen. En Christine Bangert. Gaat ook gedichten doen. En, um, en iedereen mag komen. Iedereen, iedereen mag komen. Het is op heeft. Wilsonsplein nummer 11. In Haarlem. Ze houdt open huis in haar galerie. En uh, ja? stelt dus de kunstwerken tentoon En Christine Banger doet dat ook. Dus uh, twee kunstenaarissen. Dus als je houdt van zang en poëzie en uh, mooie kunst... dan hoop ik dat jullie allemaal komen. Dat zouden we leuk vinden. Tussen 12 ja. en 1. Ja. 12 en 1. Zondag. Dan zijn, dan zijn de beide heren nog uh, gewoon weer uh, te zien... en uh, te horen en te beluisteren. En noem maar op. Uh, we, komen, we, gaan, we zijn nog lang niet uitgepraat, uh, want we hebben nog, uh, nog iets uh, meer dan een kwartier. Maar eerst ga ik uh, weer even terug uh, naar uh, vorige week. Ik zei al in het uh, vorige uur, toen hadden we dus een, uh, een, wat, uh, ja, een wat echte, uh, klein ja, uitgevoerd nummer On the Run van Martine Bond, die vorige week hier uh, was. Maar dit is uh, dan het uh, uiteindelijke albumversie, uh, uh, zoals die uh, klinkt. Het uh, album Love, Hate and Fate, zo uh, Love en Hate en Fate, of Love plus Hate en Fate, hoe je het maar noemen wilt. Uh, dit is het uh, nummer On the Run, zoals die op het album klinkt. Maar uh, dan moet ik natuurlijk wel het goede uh, schuifje, want dat was Diana Ross en ik denk, hè, dat klopt allemaal niet. Maar dit is, uh, dit is dus de de uiteindelijke versie, zoals die uh, moet uh, klinken van uh, de dame uit Volendam.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 van het uh, album Roll The Dice van Rogier Pelgrim het is uh, tien minuten voor tien uh, en dan uh, gaan we er uh, langzamerhand een slotakkoord aanbreiden aan het, uh, aan het verhaal uh, dichten en muziek maken uh, dat gaat uh, als ik jullie zo hoor wel hand in hand ja, oh, ja, ja, ja. Dat, uh, ja. volgens mij wel goed uitgewerkt ja, ja. Ja, uh, kijk, uh, het, het is ja? ook heel prettig als je... Uh, Vroeger zat ik in bands ja. en dan uh, wilden we een Nederlandstalige rockband zijn en ja. dat soort dingen. Maar wat, je dan, wat er dan gebeurde was dat je... Uh, hadden, hadden we best wel aardige liedjes, maar dan kreeg je weer conflicten. Ja, weet je wel? Oh, ja, ja, ja, ja. In de ja, ja, ja, ja, ja. Bijvoorbeeld, we hadden een drummer, een hele ja. goede drummer. Maar, en, maar die zei dan bijvoorbeeld, ik hoor nu alweer te veel gitaren. ja. Nou, en dan uh, moesten wij weer stoppen met spelen, want dan moesten we meer leegte erin brengen. Het was op zich heel goed voor de dynamiek van de liedjes... maar ja. uh, op een gegeven moment wilde ik toch liever gewoon meer mijn eigen gang gaan. En dan is een samenwerking, zoals met Jarrol, heel erg leuk... want je hebt gewoon een gitaar bij, ja. mondharmonica... en uh, je kan in elke huiskamer of elke podium kan je bijna optreden. En, ja. uh, nou. ja, dat het, uh, heeft het ook... Uh, want, want ja, uh, moet je wel eens concessies doen ten opzichte van elkaar... Nee, volgens ja. mij met de liedjes. Ik ben, PM komt ook vaak wel eens met ideeën... ...los van de nummers die, we, die hij maakt van gedicht. voor mij... Ja. ...komt hij vaak met nieuwe dingen... Of dingen die, ...en ook dingen die ik niet ken. Maar ik vind het juist leuk dat ik door PM... ...omdat hij zoveel van muziek weet... ...en, en al van heel veel eh, liedjes kent. En dan vind ik het ook gewoon leuk... ...want dan komt hij gewoon met liedjes die ik helemaal niet ken. Mm -hmm. Maar dan vind ik ze wel gewoon echt leuk... ...en dan stort ik me daarin... ...en het is natuurlijk een leuke afwisseling... Met, met, ja, met ons eigen werk. Mm. Dat we ook gewoon ja, soms de bestaande covers doen. Maar daar wel een eigen draai aan geven. En dat op onze manier samen brengen. En uh, ja, ja dat, dat is gewoon heel erg leuk. En we ja. moeten nodig weer nieuwe nummers schrijven. Ja. Dus ja. Dat, ja. Maar ja, een hoe proces... werkt dat bij jullie? want uh... <laughs> nou, Zo'n creatief proces kun je natuurlijk ook niet afdwingen. Dus ik ben het natuurlijk ook helemaal eens met PM... Dat er wat meer bij moet. Maar je kan natuurlijk niet iemand zo'n mes om een keer van. Ah, moet ik, ja, ja, ja. Maar, maar, ik, ik weet nee. niet hoe bij Pimberg. Ja, hij leest staan in mijn gedichten. Bun, en dan vindt hij gedichten. En dan denk ik, ja, misschien kan jij het beter. Ik zie er, ja, dan, dan zie ik bepaalde regels. En dan denk ik van hier zou ik wel iets mee kunnen. Hier zou ik wel iets omheen kunnen maken. Het ja. hoeft niet per se de, de precieze, het precieze gedicht van Jarro te zijn. Ik kan daar zelf misschien ook wat, wat omheen schrijven. Ja, ja. Dat het een echt lied wordt. Ja, ja. Ik hou wel van. Uh, uh, dat de woorden ook een beetje goed op, het, op de muziek staan. Ja, ja, ja. ja. En uh, Marco Borsato zingt dan bijvoorbeeld de avondzon. Ja, dat <laughs> ja. kan dus wat mij betreft niet de avondzon. De avondzon ja. Uh, ja. precies. Of uh, uh, Boudewijn de Goot heeft in een meisje van 16... alsof de wind speelt met een enkelblad. Ja. Met een enkelblad. En ja. Rick de Leeuw van de Trukkende Kerst... die dacht dat dat aan je enkel groeide. Een enkelblad. Dat, dat, dat het iets was nee, waar nou, je enkel groeit, maar nee. het is een enkel blad. Een enkel blad, ja. ja dus, daar, dus dan ja. probeer wel die woorden zo goed mogelijk te, te plaatsen. Ja. En het kost af en toe wat tijd, maar ik wil er wel heel graag mee verder gaan. dat we. Een mooie uitgebreid repartoor. Dan heb ik natuurlijk ook nog de vraag: uh, hoe wordt er op gereageerd? Is het uh, alleen uh, binnen de Haremse uh, uh, cultuur zien? Of is het ook, uh, zijn er ook serieus mensen die zeggen. Nou, uh, dit, uh, dit klinkt wel uh, uh, hey, uh, prima. En uh, daar zouden je meer mee moeten doen. Zee? Hebben jullie ook toch wel van. Misschien wel gerenommeerde mensen. Nou, het een en ander. Carnegie Hall heeft nog niets gekozen. Nee, nee. oké. Okay, <laughs> <laughs> Carnegie Hall. Nee, nee oké. Okay. Nee. Uh, dat, dat, dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel toch mensen die uh, hun sporen, laat ik het zo zeggen, die hun sporen verdiend hebben in de muziek, uh, in de theaterwereld. Nee, dat nee, geloof ik niet echt. Nee? Maar je merkt dus bijvoorbeeld dat... Jal heeft een enorme, eigenlijk een soort fanclub. Hè? Ja. Dat merk je gewoon ja. met zijn gedichten ja. op Facebook. Ja. Zijn er zijn allerlei uh, ja. en ook leuke dames. Ja. En, en die, die gewoon het heel mooi vinden wat hij schrijft. Ja. En uh, hij heeft ook veel meer vrienden dan ik. Ja. En, en Jal is er ook een beetje om mij dan bij te sturen... als ik dan weer dat soort uh, bepaalde teksten een beetje cynisch... Over bijvoorbeeld Zandvoort ja. of over Haardems. Ja. Ik heb bijvoorbeeld ook een nummer dat heet... Zet die klotendamejaatjes af... Nou ja, dat ja, zijn die Ja, ja. Dames, ja ting, tang, tang ja, ja, ja, ja, ja. En dan zeg je alweer: van... Ja, maar dat nummer dat gaan we tot niet doen bij ons optreden. <laughs> dat is een. Dus dus, ruzie met Baptist, hè? Want die hebben dat nou zeg, juist dat gebruikt. ik vind ik ook heel leuk, voor <laughs> ja, dus dat gedaan. Ja, dus, uh, dat doen ze ook fantastisch. Ja, ja. Dus, uh, dus het is ook een mooie balans, zeg maar. En mensen vinden het ook, ze reageren ook wel goed op ons. Ja, zeker. We worden wel gewaardeerd. En mensen zeggen wel van leuk of mooi. Dus we krijgen wel waardering, maar in die grote, ze zijn het noemt niet, maar wie weet. Slang. Als wij kunnen optreden en mensen vinden dat leuk... en wij genieten ervan, dan is, dan is dat eigenlijk al heel mooi. Maar, uh, ja, er is er wel één iemand geweest uh, die ons heeft opgepikt. Iemand die toch wel een vrij grote naam heeft in de uh, ja? lokale... Dat is Jaap Koper van uh, Alternative Radio. Fijn. <lacht> Dus wij zijn heel blij. He. Fijn, dankjewel. Thanks Fijn, dankjewel. for dankjewel. having us. Sorry, us <laughs> ja, safe, okay. Thanks for having me. <laughs> ja. Nou, ik dank jullie ook voor de komst. Want ik kijk even naar de tijd. Ik vond het hartstikke leuk dat jullie geweest zijn. En ik hoop dat er in ieder geval... Uh, ook serieus, uh, misschien uh, er iets mee. Ik vind dat er wel degelijk muziek en ook misschien is. Misschien komen we wel in het Haanens Weekblad. Je weet het maar. Bij ja, Lena. Het, ja. je weet bij het, Lena. Maar ja, dat is wel een Ik vond het uh, namens Pennerzak ook uh, super leuk om hier te mogen zijn. Dat had ik ook nog nooit zo meegemaakt. Dus ik zal dit nooit vergeten. En ik vond het super leuk. Ja. Ik heb hier nog iets uh, voor jou, Jarl. Oh, van Dat fa is van Fabiana Dammers met The Girl You Love. Oh, mooi. Wat ons betreft mooi tot... afsluiten. Ja. Tot volgende week. Dag. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Do that.